Want de uh, ja, ik heb er gelukkig geen uh, uh, blijvende schade aan de overgehouden lichamelijk. Uh, geestelijk was ik wel eventjes een dreun. Uh, zeker toen ik hoorde dat ik uh, ook een, uh, ja, een contact werd uh, beëindigd bij het uh, bij HDMZ. Ja, ja. Want ik had er nog steeds zin om uh, daar vol in te gaan en. Uh,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 omdat dat um, qua beveiliging, luchtbehandeling, etc. voldoet aan de hoogste eisen. En uh, daarmee uh, is er een mogelijkheid voor het Zandvoortsmuseum... museum om uh, ja, grote uh, en, en kostbare leencollecties eventueel uh, naar binnen te halen. Ja, dan kan dat wel. Ja, ja. En of... uh, dan zou je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 Goed, succes nog verder met het programma. Dank je.